Be begrijpen we nu wat betekent reading, wat Yeshua sure voor reading heeft gebracht wat reading is? begrijpen we wat redding is iedereen begrijp nu de redding in concrete levenssituaties op elke moment hier en nu om te redden mijzelf om te redden elke mens van zichzelf van zijn eigen wens... om te ontvangen voor zichzelf. Iedereen ziet dit? Dus Yeshua bracht de wetten... van zijn vader hier... dat als een mens... deze wetten naleeft... dan wordt hij gered. Dan... dan word je niet kwaad. Omdat je weet... dat als ik kwaad ben... of leer je niet kwaad te worden. Natuurlijk het kost kracht, je moet inspanning leveren, maar dan weet je dat als je kwaad wordt dan verdien je dan het hele vuur, betekent dat jij in een toestand zal komen, dat jij van binnen al voel je dat niet al ben je nu um, verdoofd voor het hele vuur voor het voelen van het hele vuur maar het is wel zo so. automatisch niemand is bestendig daartegen, ieder die kwaad hoort op een ander, die dus verdient, betekent dat op, hij zal ervaren van binnen, komt in hem, het hele veel betekent de kracht van de citraag. Dat, dat is de reding, de enige reding die ons interesseert. Begrijp je Niet dat er nog meer zijn, dat natuurlijk uh, wat wij doen hier, we hebben gezegd, zal ook uitwerking hebben in de toekomstige wereld. Natuurlijk is het alles verbonden, niets verdwijnt in het geestelijke, maar voor ons is belangrijk niet wat het later zal zijn, want wij zeggen, het leven is alleen in hier en nieuw. Dan moet ik in het nieuw en hier en nieuw moet ik dan keuze hebben. Keuze. Wat moet ik doen op dit moment? Steine fielen, moet ik dan kwaad zijn? Of dat, that. oké, okay, dat is mijn natuurlijke neiging. Komt uh, bij mij, natuurlijk uh, mijn eigen voor zelfbehoud. Natuurlijk moet ik voorrang hebben, altijd voorrang hebben. In alles. Dat is de natuurlijke eigen uh, liefde uh, die dan spreekt. Maar dan leer ik dan van Jezus en dan word ik ontvankelijk ervan, zonder of ik zonder te relateren dat aan mijn weten, aan mijn willen. Ik zeg, ik geloof in die schoen, want ik weet dat hij de, de redder is, Red, red mij in elke toestand waarin ik verkeer. Maar ik moet wel actief meedoen. Iedereen ziet het. Als ik dan Actief niet meedoen op elk moment en kies voor ja yeah, om te overeen te komen om te handelen in overeenkomst naar de wetten van het koninkrijk der hemel, dan ontvang ik dan dan klap. Al ervaar ik dat niet als klap, dan zien we dat de redding is niet ergens in de hemel, maar alleen in mijn waarneming. Ja? In mijn aanpassen aan de wetten van het Koninkrijk der Hemel. En Koninkrijk der Hemel, want het Hemel, waarom is het Hemel? Dat komt dus van de zeerampien en dat is genade, uit het mag goed, daar zit dat, al goed, is dan, is dan, is, uh, licht gogma, alleen zonder gassadim, en zeer bin hemel geeft gassadim, aan de, aan het koninkrijk, en wij zijn net ook, net als koninkrijk, deel van het koninkrijk, wij moeten dan, van die hemel, aantrekken, aantrekken hemel, in het Koninkrijk, in de Maghut. En dat doen we door die wetten van Yeshua. Het is niets anders. Het is niet uh, iets dat men zegt, ja, ik doe het wel, of ik doe het niet. Het is we wil redding, we wil redding, we wil leven. Leven, bruizen van binnen. Dat het leeft en niet, en niet uh, begroeit met moeder van alles, alle andere dingen. Het is geen leven. Die moet wel volgen. De wetten die Jezus heeft gebracht. 23 uh, Lachin. Ihm tekreef korbancha, elam isbier. We zagen dat, sorry, we zagen dat, die jechla hiha, dwarreef imach. En nu had hij ons gewoon reeks van die wetten van het koninkrijk der hemel aangeven. We lachen daarom, in ta korban ga, indien jij zal brengen jouw offer, Elam is op het altaar. We zeggen, en jij brengt in herinnering, dat je, lag dat waar lief, dat Jouw de naaste uh, heeft een geschil met jou. Ja, een geschil wat, wat het ook mag zijn. 24 vanaf de nieuwe regel. Hanach, sham et Lifnei amisbeach, velech kaper et pnei achicha, va'achrei bo akrev et korbancha. karbanecha. 24 de nieuwe regel. Hanachsham uh, et karban zegt hij, laat daar jouw over liggen. Lief neem je voor het altaar. We leggen, ga kaper het neem Vraag verzoening, verzoen, verzoening vraag van jou, uh, verzoen je met jou broeder naast hem, maar hij gebruikt het woord broeder. Yeshua gebruikt overal het woord broeder. Waageregen, en vervolgens zegt hij, bo, kom, hakref het korban en breng jouw korban, breng jouw uh, over, en dat is gewoon een vertaling. En nu gaan we dat van dichtbij bekijken. Uh, eerst over de toestand zoals hij vertelde toen de tempel nog stond, dat men dacht ook dat nou, men bracht het uh, over naar een tempel, zo, uh, uh, afhankelijk van wat iemand hoe, hoe rijk iemand was, of hoe gesteld uh, van, uh, iemand was met Iemand kon brengen, een, een koe of een. een, een, een ja, een. Uh, duiven. Ja, arme, arme mensen kon duiven brengen, twee duiven. Dat is allemaal. Afhankelijk van hoe de mens. wat de mens kon. Um, um, aan. Kon naar zijn. geld, uh, qua geld. Maar. maar dan bracht iemand zo'n twee duifjes of een lammetje of wat dan ook, bracht naar de tempel en dat was zijn over. En natuurlijk dan als je ziet dat zo'n lammetje de dood gaat en dan zo en op die manier was het het zinnebeeld, het let op het zinnebeeld van dat dit Um, de mens natuurlijk op die manier... de mens kwam in reine... met het hoger. He? Door, te, door te zien... door de daden van vlees... en bloed met handen en voeten... de mens kon dat... Um, komen in reine. Begrijp je? Van binnen. Niet dat er iets... goed opletten, goed opletten... niet dat er iets nodig was... voor de schepper voor het licht, het licht wie is de schepper, dat is het licht het licht heeft een vlees van dier nodig F het licht heeft ruik van vlees nodig ja. wie, alleen de mens al die overs die gebracht werden, werden gebracht, in, gebracht voor de mens en niet voor de schepper heeft het absoluut niet nodig. Het is alles voor alleen voor de mens. En, want kijk nou naar wat betekent korban. betekent over, betekent korban wordt van het woord van de stam van koefresh bed gevormd. En koefresh bed betekent karov. betekent kom van het woord. Van de stam voor uh, toena uh, toenaderen, dichtbij komen. Dus het woord voor in, het, in de hele getal voor over betekent die, datgene waarmee men toenadert, dichterbij komt qua eigenschappen met het licht, met de schepper. Niets anders. Dus als men brengt de over. En over, wat het ook mag zijn, fysiek. Niet het wat fysieke is, wat men brengt aan de schepper. Men, men doet een acte van geven. Het acte van geven dat men doet. Men brengt twee duiven, men brengt wat er ook mag zijn. De, het acte van geven dat men doet. Waarbij men compenseert, als het ware, wil men... Compenseren wat men slecht deed of zo, dat brengt, dat brengt de verzoening bij de mens zelf. Duidelijk, de verzoening komt niet van boven. Altijd de verzoening, de mens bewerkstelligt bij zichzelf de verzoening door de acte van geven. Door de acte van geven, de mens verlost zichzelf van zijn eigen kwaad van de wil wens om te ontvangen voor zichzelf en dat ervaren wordt als verzoening en dat betekent op dat moment de mens gaat ademen, gaat opluchting krijgen huh? en dat is natuurlijk en de acte, acte van geven is geloof anders zonder geloof is het niets als iemand brengt alleen maar een over gewoon omdat het geschreven staat dat jij moet het doen zonder dat hij gelooft. Dan is het niets. Wat, wat betekent dat? Ik kan een hele kudde geven. En dan wordt het niets. Want als hij van beneden niet een spijtbetuiging heeft. Spijtbetuiging heeft betekent dat hij zichzelf zijn eigen wens verdunt. En niet blijft op zijn eigen stuk te staan. Dan betekent niets wat hij wat geeft. En in onze tijd, dus Yeshua spreekt niet alleen voor de de tijd van de tempeldienst. Hij spreekt van alle die tijden. Wat is in wetten van de heelal. Dus wat zegt hij dan indien jij zou jou overbrengen in onze tijd? Wat is nu in onze tijd over? Wat hebben wij als over in onze tijd? Wat offeren wij in onze tijd? Na de... Goed opletten. Na de... Gebed. Heer goed. Want na de... Let op. Na het... Na de vernietiging van de tempel. De tweede tempel. Kwam in plaats van... Offerdienst. De offerdienst kwam het gebed. Dit nieuw doen wij vanaf desne. Waarom is het waarom kwam het na de tweede tempel na de vernietiging van de tweede tempel. Het kwam samen met de Yeshua, Samen met de Yeshua. kwam was niet meer nodig was ont ontbonden de eerendienst ja yeah, in de tempeldienst was ontbonden natuurlijk door door de zonden van het volk natuurlijk. Maar dan ook tegelijkertijd met de zonden. De uitermate. Uit, grote zonden van het volk. Was ook. Kwam met de, met de. Grootste. Mate van de zonden van het volk. Kwam ook de. redding. En vanaf dat moment. Is de. Het gebed. Is. Gekomen. In plaats van. De. En in plaats van het, de tempeldienst wordt dus in het hart van de mens gedaan. Dat is wat ik say, zeg, dat met de Yeshua kwam het individu. Het leven van de mens met zijn verbondenheid met de schepper kwam alleen vanaf Yeshua. Voor Yeshua was het niet, geen mens had deze contact met, uh, met Hashem. Abraham dacht altijd dat Hashem ergens op de berg was. Ergens hoog was. Duidelijk. Altijd moest hij naar de berg klimmen. Moshe moest ook naar de berg klimmen. Oké, okay, met Moshe was het al, uh, Hashem heeft zichzelf al voor het eerst als Hawaïa, als barmhartige, heeft zich gemanifesteerd. Maar toch moest hij wel naar, ergens, naar een berg opklimmen. Betekent, innerlijk van hem was het ook nog ergens, ergens ook buiten hemzelf als het ware. Vanaf Yeshua, vanaf Yeshua, let op, de Schepper bevindt zich nu in het hart van de mens. In het hart van de mens zit de tempel nu. Altijd was het zo, maar eerst was het nodig om het ook gebouwd te hebben en allerlei andere dingen, alle hele tempeldienst, maar het is absoluut niet meer nodig. Wat de, de, de derde tempel zal zijn, we zullen zien. Het zal de tempel zijn, staat, we zullen het ook leren in de zogerbezaters en bij Godzul. Wat zal de derde tempel zijn? Eigenlijk de eerste tempel. De zoger vertelt geweldige dingen. De zoger vertelt dat beide tempels waren alleen maar, alleen maar, we hebben dat ook een beetje ergens geleerd, geleerd op de les. Dat alleen maar van de handen van de mens. Door de handen van de mens gemaakt. Oké, okay, naar het beeld van, maar, naar het beeld van, maar het is wel het, de tempel is het geestelijke, de geestelijke tempel. En de derde tempel zal de eerste tempel zijn, zal zijn de tempel die uh, voor de hele mensheid, in Jeruzalem natuurlijk, zal ook zal, zal de, voor de hele mensheid zal zijn, hoe zal die komen, men zegt, het is zeer diep wat het allemaal gezegd wordt. Dat het van boven zal zich, zal het afdalen van boven, de derde tempel, zal niet door de mensenhanden ge gemaakt worden. Maar zal als het ware van boven afdalen naar beneden. Wat betekent dat? Wat niemand begrijpt die de zoger niet leert en die de, de, die de kabbala niet leert. Dat, ja, dat, dat de. Dat de voeten van de machine zullen so gaan staan op de olijfbeer. Dat betekent dat het licht, de adsiloed, zal afdalen naar, naar de asia. Dus de, de, de bia zal verheven worden tot de adsiloed. En dan eerst correctie van hele bia zal op, optrekken naar de adsiloed. En daarna zal dan afdalen in drie, in drie keer drie, drie fasen. Was het af, zal afdalen naar de Assia. Dat is wat de, de, de komst van de derde tempel maar even in, in, het, in het algemeen. Maar het gebed is nieuw, dus het gebed is nieuw. Het hart van de mens, betekent het virtuele hart van de mens. Niet dat het hart wat klopt. Klopt, en dat bloed doet omloop, omloop, omlopen. Maar het virtuele, het epicentrum van de menselijke uh, innerlijke krachten, dat is de tempo van de mens. En met het, de mond met doen we gebeden. Dat betekent, gebed moet gemaakt, gedaan worden met de mond. Dat betekent, mond natuurlijk verbonden met met het hart en daarmee dus ook worden de, de, onze gebeden dat zijn onze offers. Dus zullen zeggen man, man opbrengen. Net zoals in de, in de tempeldienst was het man opbrengen door het geven van, door het brengen van offers van vlees en bloed. Zo so is het onze thee, in onze tijd heeft absoluut geen goed opletten hij geeft, geeft abs, heeft absoluut geen zin om vlees of alle andere dingen, om die te geven aan het goddelijke. Als je alles wat je ziet, wat het allemaal in die tempels van die Indiërs, zo weet ik veel van wie dan ook. Ja, we hebben gezien dat allemaal. Dat zij daar al leggen allerlei stukjes vlees. Of, of andere dingen. Of rijst. We hebben dat gezien. Ja, van die... India, doet Rindo, India, van andere die andere traditie, precies. Dat zijn allemaal traditie, maar zij geloven wel dat door dat stukje vlees wat ze leggen daar, Kijk nou dan, dat hele helemaal dat heligheid is vol, leggen ze vol in China ook, Christie zelf, dat is allemaal, allemaal afgoderij. Ik bedoel, in de traditie natuurlijk, maar ik zeg afgoderij ten aanzien van het ware geestelijke. Begrijp je, dat ze leggen al die dingen daar, stukjes vlees en al die andere dingen, om goed te stemmen, om de goden goed te stemmen, etc. Heeft de schepper dat nodig? Ja. Absoluut niet. Man van binnen, innerlijk moet de mens die man opbrengen omhoog. Hoe? Overeenkomst, door overeenkomst naar eigenschappen met de wetten van de Malchud Shammayim van het koninkrijk der hemel. Dat is wat wij leren. Begrijp je? Niet op een andere manier. Hoe kan ik dan een man opbrengen? Nou, leer wat Yeshua zegt en doe dat. We zullen dan later ook leren uh, gebed, het hele Sidur, het, het, het boek. Dus Sidur, het gebedboek, wat uh, maar uh, wat wij ook maken, Loriaans Sidur. Maar daar Zullen we ook verwerken daarin, zoals ik ontvang dat van Ari, de ketter, dus de gebeden van Yeshua, of deel, Zo zeer dat, verwerken dat op de manier dat het zou uh, ontvangen worden van de vader, van het licht. Maar hij het ook letterlijk gezegd Wat? Over die tempel. Wat hij, he, wat hij he zegt hier? Kijk. die tempel in jezelf. Nee, kijk. Hij hoeft het niet te zeggen. Hij had gezegd. Kijk, als natuurlijk had hij dat, hij had niet direct dat gezegd. Maar jij kan het gewoon afleiden. Want als hij zegt, dat als je zegt tegen jou, tegen jou naast, en dommerik of een leeg hoofd, dan verdien je al tegenom het, het, het hele vuur. Dat betekent al dat hij bedoelde dat alleen jouw, innerlijk, jouw innerlijke wereld, hij bedoelde dat dat, die, jouw innerlijke wereld, wordt dan uh, bevuild, en de, door de krachten wordt ingenomen van de hel, de, hel, de helse kracht. Dat is, je hoeft niet uh, per se... elk woord... vinden bij hem. Hij spreekt alleen... kort en bondig... over dingen die altijd... Uh, gelden. En daarom is het niet nodig... wat hij zegt bijvoorbeeld over de... over de... de over het, over het overbrengen. Wij kunnen het zien... Dat wij zeggen ook dat het... Uh, dat het in het hart van de mens is. Dat is alles alleen van hem. Het heb ik geen woord uit mijzelf. Het is niet ook geen derivatie, afleiding van mij. Heb ik alleen maar naar aanleiding van zijn vers uh, 22 al kan je dat al zien dat hij dat bedoelt ook. Hij zegt niets anders dan uh, dat verinnerlijk de wetten van de Torah. Wat hij zegt is ver, verinnerlijk van de wetten van de Torah. Breng dat in jezelf. En niet denk dat dit van buiten iets zal plaatsvinden. En dat kan je nergens vinden. In geen, geen, Torah geleerde, geen ander, zelfs Moshe niet. Omdat Moshe was dat. Dat niemand bracht dat, alleen maar één. Dat laat ook zien dat dit alleen maar dit absoluut goddelijk was, geen twee, geen tweede was. En alles wat met hem gebeurde in zijn leven, Yeshua, voor alles vind je een vers in de Torah, in de Geschrift. Dus de kunst om van je leven een pareltje te maken, heeft Jezus gebracht. Geen ander. Iedereen begrijpt wat ik bedoel. Een pareltje van je leven, dus echt individueel jezelf zien als individu en jouw innerlijk te laten vormen naar op de manier dat dit door Yeshua kan men komen tot men ziet van binnen, van één uiteinde van de wereld, tot, de andere, tot het andere. Dat is de hele bedoeling. Dat betekent een vol leven te hebben. Heel zijn. Alleen dat geeft leven. En niet anders. En niet leren omwille van het leren. Ja. Wat wij doen, andere dingen, daarbij er andere dingen, die moeten we ook doen, want er zijn zoveel plaatsen in ons innerlijk, niveaus, dat we aanspreken die daar daar daar van alle manieren, maar boven alles, daar waar geen nageoed is, waar geen bedekking is, dat is de leer van Jezus. Daar waar geen, waar het puur ervaring is, Kijk, een zoger heb je ook nodig. En is ook een soker een zekere bekleding. Waarom? Het is een plaats van te ver, het ver, in plaats van de benen, de navel. Hè? Dus de, daar zitten krachten die diepere krachten ook in de mens zijn. Ook die moeten we ontwikkelen. Maar wanneer we spreken van je is puur zien. Zien en ervaren het leven als Yeshua is nu, oh, nu is Yeshua hier. Op dit moment. Ik voel Yeshua, ik voel Yeshua hier. Niet dat ik het met een finger doen in zijn zijkant. Maar nu, naar de krachten van binnen, voel ik die genade, warmte, liefde. En dan weet ik dat het op dit moment, Hoef je niet te bidden. Alleen moet je oproepen. Moet je instellen van binnen. Zonder zich, zonder zich gezang. Zonder halleluja. Zonder al die dingen. Zonder je oogjes dicht te doen. Alleen van binnen moet je jezelf in overeenstemming te brengen daarmee. Dat is niemand heb je nodig. Geen of, natuurlijk is het geweldig als het een paar mensen met elkaar dat doen. Dat je die... die die eens diezelfde stem in stemmen dezelfde stemming stem komen natuurlijk is het krachtig. Maar in principe is het niet nodig. En die momenten zullen we wel ervaren meer en meer stap voor stap. Um, Zie, hij zegt dan uh, uh, 24, laat jou, laat daar, dus laat daar jouw korban, laat daar jouw offer liggen voor, ja, voor de, voor, voor het altaar. En ga, uh, hoe zeg je dat, heb ik gezegd, met je, verzoen jezelf met je, broeder nou wie is deze broeder ik wil jullie vragen dat is de the, the mens dat the, is de the, wens the, the jij ja, ja, bent kwaad op de ander jij ja? ja, betekent wie brengt het over, right over het goede in de mens. Wie is degene die brengt het over, degene die de, de het goede in de mens, de wens om te geven, en die is kwaad op de ander, op de zijn wens om te ontvangen. De hele bedoeling is om beide te laten dienen, anashem. Niet alleen te zeggen, ik ben goed, uh, maar beide dus. Kilim van het geven, boven de gezet, dat is een goed rik in de mens, een goede neging in de mens. Alles is binnen in de mens, alles is binnen in de een mens. Niet kijken naar, naar sociale verbanden, dat helpt niet. En de ander is de kilim, de kabbalade, onder de gezet, dat is de uh, slechte jongen de slechte neging en je bent kwaad daarmee, dan zegt hij dan, als je goed wat je gewoon zegt als je brengt een offer alleen vanuit, vanuit jouw goede beginsel dan is het niet er zit nog geen offer dan is het de helft van jouw dan is jouw koninkrijk verdeeld in tweeën. En jij brengt alleen van de helft ervan, van het goede gedeelte brengen, over aan een hogere. Nee, verbind je eerst jouw verzoen eerst jezelf met jouw slechte neiging, Dat betekent verbind jezelf hem. Breng hem ook mee dat hij gaat uh, werken omwille van het geven. Doe werk eerst, niet gewoon met je goede neiging komen, om een over te brengen, maar verbind, doe eerst werk, ga jezelf uh, inspannen om verbinden jezelf met van onder de gezet. Dat is de hele clue, is om die verbinding steeds te maken, van beneden. Eigenlijk van boven bovenste gedeelte en onderste gedeelte, dat is het enige dat is de hele rief, wat hij zegt die, die, het geschil Russie rief heet het dat is het eenheid laatste woord van, de, uh, van, de, van vers 23 en 20 dat eh, is dat de hele dus geschil en Rusie. Wanneer Yeshua spreekt over geschil in Rusie betekent altijd binnen een mens. Tussen het goede goede neging en de slechte neging. En hij is wanneer Yeshua spreekt over de mens tot jou, jij. Doe dit. Jij doe dit. Jij betekent altijd spreek tot de. Goede neging in de mens. Eigenlijk. Right? Wanneer hij spreekt jij. Doe dit of dat of dat. Spreek je dan tot de goede. Waarom? Altijd moet het overeenkomst naar eigenschappen zijn. Wie luistert naar Yeshua? De goede neging luistert naar Yeshua. Eigenlijk Kan niet anders. Alleen de goede neging luistert naar, de, naar Yeshua. En de slechte neging. Jij moet zelf binnen jouw kelim ook werk, te doen, werk doen om verbinden jouw slechte neiging aan jouw goede neiging. Dat is door jouw wilskracht. En natuurlijk uh, helpt het ook uh, wat je leert, wat we leren van de leer over het Koninkrijk der Heer. Het is altijd in een mens. En niet denken dat dat door het feit, door, door, dat jij als je gaat dan uh, in onze tijd bijvoorbeeld, dat jij bidt tot Hashem, en het gebed is net als brengen van over. En dan dat jij dat voordat jij gaat bidden, dat jij denkt, oh, ik had vanochtend op mijn werk, had ik die Janus bied, had ik even uh, gezegd, even leeghoofd. Le ja, hij kon iets niet uh, begrijpen, daar iets met de computer. Hij ik ook gezegd, hoofd. Dat moet ik nu doen. Ik ga doe eerst naar hem toe, om even. Ver, ...vergeving vragen... ...dat is helemaal niet de bedoeling... ...dat helpt absoluut niet... ...wat je moet doen is... ...dat jij tegen hem had gezegd... ...leeghoofd betekent... ...dat jouw... ...jouw... ...jij had op dat moment... aangesproken ...jouw eigen slechte negen, ...jouw eigen kilim... ...de Kabbalah ...die eigenlijk van, van jouw goederik... ...van jouw goede... Niet van jouw goede neiging zou niet komen, uh, zo'n uh, uitdrukking, no ja, zo'n houding of zo'n woord, kon je niet zeggen tegen jou, tegen, jou, tegen iemand anders, leeghoofd. Het leeghoofd, het, het woord leeghoofd, de houding, de, de kwaad, kwaad, het kwade kwam niet van de goede neiging, kwam van de slechte neiging, kwam het van onder de gezet goed opletten, altijd onder de gezet, die, daar komt komt, komt, komt, komt, komt, alle, alle, alle ellende, in, in, ga je alle ellende projecteren, op de buitenwereld, dus die moet je wel, aanpakken, die, degene, zij, hij, die is, die, die, jij hebt, uh, beledigd, als het ware, die, die hij had beledigd, de ander, fysiek, dan moet jij hem nu met hem verzoening verzoenen, wie? Verzoening zoeken met jouw slechte neiging. En daarbij doe je werk, dat is echt wat je doet. De bedoeling is, wat doe je dan als je komt daar bij een ander, zegt: oi, sorry Jan, of zo, so, of zo, so. dat mag je ook doen, natuurlijk mag je dat doen. Maar dat is niet dat, dat mag je wel doen, maar dat is, moet je niet denken dat dat verzoent jou. Niet dat verzoent jou, want jij kan het, want jij voor hetzelfde geld, ga je dan voor hem, ja, ga, je, ga je bij hem uh, gewoon even sorry zeggen om jouw eigen gevoel, frustratie, weet ik wel, van jouw gevoel, jouw geweten te zussen. Nou, dat is, dat kan ook zo zijn. En in de regel gebeurt het alleen dat. Dus, maar probeer nou aan te pakken... ...jouw slechte neiging, die hij is verantwoordelijk daarvoor. Dus, wie jij ja, hebt een goede neiging. Die goede neiging moet de kracht opbrengen... ...moet je met de, jouw goede neiging de kracht opbrengen... ...om jouw slechte neiging daarvoor aan te pakken... ...en betekent niet hard, maar aan te sluiten betekent dat jij inspanning moet leveren, om genade op te brengen, en die genade te brengen naar onder de gazee. En daarmee verzoen jij jouw kilim de kabbala. En daarna, dan heb je dan op dat moment, goed opletten, op dat moment, op dat moment heb je nu heb je de hele partsoef. Heb je en boven de geze, jouw kilim van het geven, en kilim van het Kabbalah, kilim van het ontvangen, maar die werkt nu omwille van het geven. Dus die kilim van de Kabbalah, die als het ware ontvangen niets. Alleen jij moet ze aansluiten bij de kilim van het geven. Aansluiten. Dan wat heb je dan? Dan heb je vijf kilim. Ja? Vijf kilim. En in die vijf kilim, die vijf kilim moeten genoegen nemen nu. Jij neemt genoegen, alleen maar met het licht chassadim. Vijf kilim. Normaal moet, moet het dan een chassadim. Het licht chassadim zijn. En het licht van Gochman. Maar nu hebben we alleen vijf kilim. Maar. Alleen maar. In de vijf kilim wordt alleen maar uitgesmeerd. Als het ware over die, five, die chassadim. Het licht chassadim wordt uitgesmeerd. Alleen van de kilim van het geven. Wordt uitgesmeerd over alle vijf. Wordt aangewend aan alle vijf. Oké, okay, zeg je. Dat is genoeg voor mij. En daarmee heb je dan een hele paar nieuw Nu. Met een beetje chassadin. En dat ga je da, van die positie ga je gebed doen aan Hashem. Dat betekent daarna. Dus jij ging eerst. Wat zegt die schoen? Eerst verzoen je jezelf met jouw kilim de Kabbalah. Daarmee heb jij al jouw vijf kilim, dan kan je dienen. Dan heb je, jouw innerlijk is dan volledig heel. Als je heel wil zijn, dan moet je ook heel, heel, het, heel zijn willen ontvangen. Heel ontvangen. Heel, ja, we zeggen heel ontvangen. Om heel te ontvangen moet je ook, wat moet je doen? Kijk, om heel te ontvangen. Hoe kan je heel ontvangen? Je moet zelf heel zijn. Als je geen kilim heeft om heel te ontvangen, hoe kan je, waar kan je heel ontvangen? Dus eerst moet je kilim, alles wat wij doen is alleen kilim. Dus jij eerst doet verzoening met jouw kilim de kabbala. Denk. Met andere woorden, stel dat jij iets gezegd had, zo'n domkop of een leeghoofd, dan moet je natuurlijk in de eerste instantie aanpakken die betekent jouw toestand die, dat kwaad wat jij opgeroepen had door te zeggen tegen iemand anders, zelfs in je hart kan je zeggen, hoef je niet te zeggen tegen iemand in werkelijkheid hij kan in je hart zeggen, wat een dom wat een leeg hoofd het is precies hetzelfde het is niet geen verschil wat je zegt buiten of je zegt van binnen, dat leren we in, door, de wetten, door de door de wetten van het koninkrijk de hemel, maakt het absoluut geen verschil meer uit. Dan eerst maak je dat, de, eerst verzoen je jezelf met jouw kilim van Kabbalah, daaruit komt alle, komen alle ellende, komt al het kwaad, al het woorden, al die rare woorden die je spreekt uit. Dan heb je alle vijf kilim, oké, okay, je hebt alleen maar een beetje gesedim. En Maar dan, het heel kan komen in jouw vijf Do, daarna ga je het man opbrengen als je die vijf kilim ga je brengen ga je die verdunnen tot de ketter en steeds ga dan kracht opnemen, uh, opdoen en dan ga je weer naar beneden je hebt al vijf kilim en op die manier heel, je maakt jezelf heel door beide broeders te verbinden en daardoor Schep je de voorwaarden voor het ontvangen van heil? Dat is wat Yeshua ons vertelt. Maar alles is in één mens. En niet projecteren dat iets buiten jezelf. Wat buiten is, moet je, natuurlijk moet je doen, moet je ook bij de anderen doen. Sorry uh, Jan, sorry Pieter, het is gewoon, dat, gewoon normaal. Zonder gewetensbezwaren of zo. Dat moet je gewoon. Mag je wel doen, natuurlijk. Zet, zet, zet, anders is het. Maar het belangrijkste, belangrijkste is, daardoor word je niet verzoend. Dat is niet wat Jezhoah zegt. Ga naar de ander dat. Maar doe de eenheid, bereik de een, bereik de heel. Het heel zijn binnen je eigen kilim. Dat is wat je zegt. Tijdelijk helder dat. Op die manier leren wij Yeshua praktisch opgaan met Yeshua. Dat je begrijpt dat, dat het niet iets is, niet denken aan, aan uh, de uiterlijke Yeshua en het algemeene Yeshua. bestaat natuurlijk het beeld van het algemene Yeshua. Je mag het ook hebben, maar je mag het ook hanteren, je mag het ook dat, maar om jou. Uh, wat Hij ook ons zegt, dat uh, in vers 16, dat Hij zegt, laat jouw licht, jouw licht laat schijnen voor de mensen. Hij bedoelt niet alleen zijn twaalf apostelen die zijn leerlingen, Hij bedoelt iedereen die tot Yeshua komt, die in Yeshua heel vindt. Erg ja, goed in het Nederlands, hè, wat dat zegt men. Heel vinden. Heel, dat, dat is wat wij wat moeten doen. Maar hij zegt dan, dat laat jouw licht voor de mensen zien zodat so zij zullen goede, jouw goede daden uh, zien en zullen hulde brengen voor jullie vader. Die in de hemel is. Dus de hele bedoeling is. Dat wij, dat wij ons. Bewust stap voor stap maken. Bewust dat. Net zoals hier. Uh, de vader van Yeshua. Is ingebed in hem. Dat ook wij. Kunnen deelachtig zijn. En aan. aan uh, de het hulde te brengen. Ook aan. De vader. Van Jeshua en ook. Zijn vader ook. Mijn vader wordt. En jouw vader wordt. Dat wij. Daarmee heel worden. Niet dat wij alleen. Denken dat Jeshua en dan Jeshua. Via Jeshua gaat het weer ergens anders. Altijd zo natuurlijk. Dat via Jeshua ontvangen wij de vader. Maar wij worden dan. Moeten we ook zoals Yeshua daarmee, als we dat toepassen in ons dagelijks leven, zoals individueel wat we doen, en alles is binnen jou, dan wordt ieder van ons ook een stukje uh, als Yeshua zelf en verkrijgen wij de reding nieuw en hier.